Gemeente, laten wij nu in gemeenschap met de kerk van de eeuwen ons geloof beleiden voor het aangezicht van de Heer onze God. Vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis en wij zingen ons amen met psalm 21, het dertiende vers. Psalm 21, vers 13. En in ieder van u en jou die gelooft, spreken nu met mij in het hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn eniggeboren geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest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 van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der Heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.